Pater met het nws Journaal. In Zuid-Afrika heeft een man in een moskee twee mensen doodgestoken. Daarna is de dader door politieagenten doodgeschoten. Het incident gebeurde in Malmesbury, in de buurt van Kaapstad. Volgens de politie lijkt het erop dat extremisme het motief is geweest. Maar zeker is dat nog niet. Zuid-Afrikaanse media melden dat de man met de gelovigen aan het bidden was in een moskee... toen hij plots met een groot mes op ze begon in te steken... Staatssecretaris Blokhuis lanceert vandaag een campagne om postnatale depressies beter bespreekbaar te maken. In Nederland krijgt jaarlijks 1 op de 8 zwangere vrouwen last van een depressie na de geboorte van hun kind. Veel van hen vinden het moeilijk daarover te praten. Volgens de staatssecretaris is het belangrijk dat zorgverleners en de vrouwen zelf hiervoor meer aandacht hebben. De federatie van kankerpatiëntenorganisaties NFK heeft kritiek op een bedrijf dat artsen verhuurt aan patiënten... Een aantal oud-medewerkers van KWF Kankerbestrijding is een bedrijf begonnen waar artsen voor honderden euro's kunnen worden ingehuurd ter voorbereiding op een gesprek met de oncoloog. De NVK heeft grote bezwaren. Vragen van patiënten moeten in het ziekenhuis worden behandeld en dat moet gewoon onder de verzekering vallen, vindt de federatie. De federatie is bang dat straks alleen rijken hulp van buitenaf kunnen inschakelen. Vandaag worden met een stille tocht de slachtoffers herdacht... van de brand in de Grenfell Tower in Londen. Precies een jaar geleden brandden de woontoren grotendeels uit. 72 mensen kwamen daarbij om het leven. Er bleek veel mis te zijn met de brandveiligheid. De ramp wordt nog onderzocht. Conclusies van dat onderzoek worden pas volgend jaar verwacht. Het weer de komende uren nog droog en zonnig... maar vanuit het noordwesten raakt het bewolkt. Vanmiddag en vanavond gaat het regenen en stevig waaien. Het wordt 17 tot 22 graden. Morgen wordt het in het binnenland nog wat warmer. Dan blijft het wel droog en schijnt de zon geregeld. Dit was het Terwijs Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen fides. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Zo, nou. We zijn weer los. Het is donderdag, het is vandaag 14 juni. En het is alweer de laatste van deze week... Volgende week zijn we er ook weer en Dolly is er ook weer. Ben je helemaal een uh, wacht even. Kom. Wat ben je ik? Al? Ik maak een leuke selfie van ons. Een leuke selfie om uh, op, uh, op internet te zetten dat we nou, begonnen zijn. Nou, oh, hoe vind je dat nou? Nou, dat vind ik Hè? zo geweldig. Yeah. Oh, ik ben blij dat ik dan de kapper geweest ben. Ha, ha. Het ja, is wel fijn dat man, u goeie. er weer bent. Ja, gezellig. Ge ge dat u uh, onze selfie kijkt ook, hè? Dus je hebt zo leuk, ja. Ja, nog, niet. nog nou, niet. Nee, nog niet. Maar goed, in ieder geval, uh, we draaien. We zijn er weer. En uh, nou ja, hoe het allemaal zich gaat ontwikkelen, dat zien we wel. Uh, het is niks als Windows aan het updaten is, maar het duurt gelijk al uh, een halve dag of zo. Maar ja, goed. je moet ook heel vroeg komen, hè, op je werk. Ja, nou ik was hier al kwart over elf al. Ik denk nou, nee, ik heb rustig oh, En tijd. heb je het nog niet voor elkaar? Nee. Oh, oh. Erg hè? Oh, oh. Ja, maar goed, laten we nou, niet zullen. We, niks, gaan, we gaan gewoon een lekker programma maken en uh, alles staat klaar en uh, ik hoop dat alles werkt. En uh, ach, we zien het allemaal wel. Ah ja. Waar gaan we eigenlijk mee beginnen met een artiest in het licht? Zullen we het doen? Ja. Heb jij wat klaar staan? Ik heb wel wat klaar staan. Oh. Nou, maar ik heb de jingle, dus. Uh... Oh, ja toch? Nou, dan, uh, dan, dan is alles goed. Ja? Zullen we 3, 2, 1, go doen? Uh, ja? Zo doen? Ja? Oké, okay, doe maar. Zeg jij 3? 3, 2, 1, go. <lacht> Artiest in het licht ja dan moet ik even heel snel zijn. Hey, door die eind. zie kijk dan gaat het helemaal fout natuurlijk. Uh, die had je ja. gisteren al natuurlijk. die had ik al. ja ja, ja, dat ja, is ja, helemaal, ja. Uh, ja. het is helemaal. hij komt weer terug. hij komt weer ja. terug zo. Ja, ja ja. ja maar uh, ja ik moest deze hebben. deze is het. hij is veel beter, veel beter. <lacht> niet ketelkamp. <lacht> Zou, zou jij even de informatie? Want dat kan ik nou niet doen, want die staat ook op mijn telefoon. Je okay. heb ik niet tegelijk. Oké, Nooit op zondag. Je liedje zingt van zonden en zeilen met jou op de Mederlandse zee. Een week lang heb je het gezongen voor mij. En de wind en de golven zongen mee. Die ene week ging snel voorbij. Maar je zei elke zondag was voortaan weer een feest.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 Gooi de lijnen maar open, ja, ja, ja open, dank u, ja, gooi de, ja, ik gooi de lijnen open. Het is een beetje chaotisch allemaal, maar goed, ja, dat we, we, heeft we niets. gaan er komen. We gaan, uh, we gaan gewoon een 3-in-1 doen en uh, we zien het wel. Moeten we niet wat vertellen over Miekje? Oh ja, jij ja, moet wat vertellen over Miekje. Ja, Mieke. toch? Ja, vertel ja, jij ja want, wat over want Mieke. Uh, dit uh, liedje was van Mieke Telkamp en Mieke Telkamp was geboren op 14 juni 1934 dus ze zou vandaag 84 geworden zijn, waren het niet dat ze op 20 oktober 2016 is overleden in Zeist. Ze was een Nederlandse zangeres en natuurlijk vooral bekend om het lied Waarheen, Waarvoor, waarmee ze in 1971 een comeback maakte. Ja, nummer 1 in de begrafenis, top 10. Jazeker, ja, zeker. nog steeds ja. We moeten eigenlijk eens een nummer gaan schrijven... waarmee wij, waarmee wij eens op nummer 1 komen. Ja, he? vind ik wel. Ja, ja, ja, ja. Nou, in ieder geval had uh, Mieke Telkamp tussen 1953 en 1967... meerdere hits op haar naam geschreven. En in 1953 werd ze bekend met Here in my heart... Een lied dat in 1952 door El Martino werd gezongen. En daarna had ze succes met nummers. Zoals dus wat we net gehoord hebben. Nooit op zondag. En eb en Vloed. Oh, dat had ook wel leuk geweest voor Zandwoord. Ja. ja. Er nou. zijn uh, nog een paar. Want zoals uh, Ruud al zei. Geksgerend wordt Mieke Telkamp ook wel eens Mie Ketelkamp genoemd. Ja. En die uh, naam is gelanceerd door Ferry de Groot. In de dik voor mekaar show. Ja. ja. Uh, goeie, uh, hallo fans. Ja, ja, ja. ja. nou, oké. Okay. Hartstikke fijn. Um, uh, ja, nou, dan ga ik nu maar eens kijken of ik een 3-in-1... Een... Nou, 3-in-1 jingle heb ik niet vandaag, maar ik ga wel de plaatjes draaien. Dat doen we dan gewoon wel. Nee, maar die heb ik toch? Ik heb de 3-in-1 jingle. Oh, jij hebt de 3-in-1 jingle. Ja, ja, nee, heb die is zo'n... Uh, uh, wat is het allemaal? En dat is ook weer fout, want die heb ik gisteren al gedraaid. Het gaat allemaal hartstikke lekker vandaag, jongens. Nou, kom weer. Ja. Ik heb de 3-in-1 zingelaar staan. Oh, nou, dagen. kom maar. 3-in-1-1 The Shoes drift in 1 I'm van als zanger. En dat hele typische stemgeluid wat die man had. Ze kwamen uit Soeterwoude en ze waren heel succesvol in de jaren zestig. Ze hadden een aantal knijters van hits en het ging niet allemaal vlekkeloos, maar ja, het, ik zit een beetje te, te klooien met mijn eigen laptop die uh, nog steeds aan het upgraden is en het is allemaal een beetje chaotisch. Maar goed, moet u maar uh, even voor lief nemen. Dit is live radio. Ah! Ja, dit is live radio. De show ah ja. dus. Hé, hey, en weet je wat we nu gaan doen? artiest in het licht? Nee. Oh. Nee, helemaal niet. Ik, oh. ga, uh, ik ga even, dan moet ik eventjes weer, weer iets anders pakken. Ja. Dat is allemaal zo lekker handig. Je hebt wat anders dan moet ik weer een knopje omzetten. Ja. Ja, en dan gaan we even luisteren naar een leuke reportage. Oh, leuk! Vandaag is het jaarlijkse buitenspeeldag uh, voor de deur bij Pluspunt. Rens uh, Wit, goedemiddag Rens. Uh, ja, wat houdt de buitenspeeldag in? Kan je daar wat over vertellen? Ja, de Buitenspeeldag is een uh, landelijk uh, dag waar uh, kinderen eigenlijk op plekken kunnen spelen waar normaal gesproken altijd auto's rijden. Hier uh, voor bij Pluspunt is een uh, parkeerplaats wat eigenlijk altijd gevuld is met auto's en waar het uh, druk is. Waar je normaal niet kan spelen maar vandaag wel en uh, daar hebben wij voor gezorgd. Het, uh, de Buitenspeeldag is een uh, jaarlijk terug, terug, terugkeer in het evenement uh, door heel Nederland. Uh, wie is de initiatiefnemer van dit evenement? Uh, Jantje Beton is degene die dat uh, initiatief neemt. En uh, ja, daar kan je uh, inschrijven dat, dat, dat het op deze plek is. Maar het kan ook zijn dat het op andere plekken in Zandvoort gehouden wordt. En wat is er uh, vandaag uh, te, allemaal te doen uh, hier op het uh, mooie plein van Zandvoort Noord? Ja, We willen de kinderen zoveel mogelijk zelf laten spelen. Dus uh, niks moet en een hoop mag. Dus we hebben een springkussen, we hebben een panna boring waar ze kunnen voetballen. We hebben springtouwen, we hebben badminton-rackets, we hebben hula-hoops, we hebben stoepkrijt, we hebben een basket neergezet, we hebben sminkers, we hebben touwtrektouw, uh, zaklopen, uh, eigenlijk alles wat je allemaal zelf kan doen zonder dat daar een instructie uh, bij nodig is. En uh, zoveel mogelijk uh, vrijheid geven om zelf keuze te kunnen maken en wat ze gaan doen. Als we achterom kijken, dan staat een flinke rij uh, voor uh, sminken. Populair dus? Ja, dat is wel populair. Ik denk dat ik volgend jaar twee extra sminkers moet reserveren, want er staat inderdaad een grote rij. Zo'n organisatie gaat natuurlijk niet zonder vrijwilligers. Zijn er nog vrijwilligers nodig, bijvoorbeeld bij Plusput of voor andere projecten? Ja, we kunnen altijd voor dit soort dagen vrijwilligers gebruiken. Ik heb nu gelukkig een aantal die me helpen met het opzetten en ook straks weer afbreken en tijdens het evenement de EBO doen, nou, de sminkers natuurlijk. Maar uh, ja, dat zijn er eigenlijk nooit genoeg, dus we kunnen altijd uh, hulp gebruiken. Stel, uh, mensen willen zich aanmelden, waar kan dat? Ja, kunnen ze eigenlijk gewoon doen door mij uh, te bellen of te mailen uh, via de website www.zandvoort.nl Kom je al snel bij het jeugd- en jongerenwerk en daar staat uh, Rens, mijn, uh, mijn naam, met mijn telefoonnummer en ook uh, mijn e-mailadres. Heel erg bedankt voor je tijd. Graag gedaan Roy, dankjewel. Ja, en dat was dan onze razende reporter Roy van Buringen. En die heeft de smaak helemaal te pakken. Die is uh, volop reportages aan het maken. En uh, nou, uh, Roy, dat vinden wij, uh, vinden wij hier geweldig. Dankjewel. Uh, er komt nog meer trouwens. Hij heeft er nog twee. Dus uh, er komt uh, nog meer uh, over de, buitenspeelbach, de buitenspeeldag bij, uh, bij Plusprinsen. Maar dat uh, hoort u gedurende deze uitzending. We hebben nog één artiest in het licht, Dolly. In het licht. Ja, en dat is niemand minder dan uh, Boy George. Kent u hem nog? Jazeker. Van de Culture Club. En het liedje heet Everything I Own. Joyce George was dat. En de man werd geboren als George Allen O'Dowd. En dat gebeurde in Eltham. Dat ligt in het district Londen. En wel op 14 juni 1961. Brits zanger en disjockey. En beter bekend natuurlijk onder zijn artiestennaam. Boy George. George, ja. Boy George viel op door zijn openlijke homoseksualiteit... En andere androgen uiterlijk. Het androgene uiterlijk. Um, zijn extravagante kleding en uitbundige make-up. En zijn drugverslaving werd hem in 1986 bijna noodlottig. Waarna hij afkikte. In de jaren 80 werd hij bekend als liedzanger... van de band Culture Club. En met deze band scoorde hij een, uh, de grootste hit met de nummers uh, Do You Really Want To Hurt Me? Uh, Church of the Poison Mind. En Karma Chameleon, uh, Karma Chameleon moet ik zeggen. Een single die in 1983 onder andere in Engeland het uh, best verkochte single werd. En u hoorde nu een uh, solo-liedje van uh, de beste borst. En uh, dat nummer dat heette Everything I Own. Nou, dat was Boy George. En dan gaan we nu naar het uh, NOS Journaal. Nee, zie wel, ik ben helemaal ontdaan vandaag. Kan helemaal niet meer goed gaan. Uh, het regionieuws, dat wou ik zeggen. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, dank u wel. Dat gaat er weer wel goed gelukkig, hè? Ja, want dat ben ik. Uh, goed, ik ga u het regionale nieuws uh, brengen van 14 juni 2018. Gisteren heeft burgemeester Meijer per direct een bedrijfspand aan de boulevard Banaar gesloten op grond van de opiumwet. In het pand werd een hennepkwekerij met ruim 1600 hennepplanten aangetroffen. Er bleek ook illegaal stroom te zijn afgetapt. Het pand is gesloten voor onbepaalde tijd.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 Drie auto's zijn gisterochtend op elkaar gebotst op de Zandvoortenweg in Aardenhout. Een vrouw is daarbij gewond geraakt. Twee auto's stonden stil op de weg omdat de voorste automobilist wilde afslaan. De derde auto kwam aanrijden en klapte vol op de achterste stilstaande auto. De middelste wagen kwam na het ongeval schuin over de weg in het bosjes tot stilstand... De bestuurster van de middelste wagen raakte bij het ongeval gewond en moest zich door ambulancepersoneel laten behandelen. De overige inzittenden kwamen met de schrik vrij. De schade aan de achterste en middelste wagen is groot. De bestuurster van de voorste wagen kon met lichte schade haar voertuig thuis neerzetten. En door het ongeval was de Zandvoortenweg richting Zandvoort in eerste instantie helemaal gestremd. Het verkeer stond daardoor muurvast rondom het station. En na enige tijd hebben agenten auto's via de andere rijbaan laten passeren. Een fietser is woensdagmiddag gewond geraakt... toen hij op het fietspad langs de Zandvoortslaan in Bentveld... in botsing kwam met een kanta. Het gemotoriseerde voertuig wilde de fietser inhalen... waarna het ongeluk gebeurde. De fietser kwam hierdoor ten val... Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Gistermorgen hield de politie op de Julianelaan in Overveen een... Oh, dat is weer een nieuw bericht trouwens. Mijn streepje was weg, daar dus zie ik het niet. Nou! Goed, volgend bericht. En tevens laatste bericht. Gistermorgen hield de politie op de Julianelaan in Overveen een bromfietscontrole. Van de 27 gecontroleerde snorfietsen bleken er twee niet in orde. Van de elf bromfietsen bleek er één niet in orde. De overtreders kregen een procesverbaal en één van de eigenaren moet zijn voertuig ter herkeuring aanbieden aan het RDW. Tot zover het regionale nieuws. ZFM Westkust weerbericht. Ja, ja. Het was vandaag aanvankelijk droog met af en toe wat zon, maar vanmiddag neemt de bewolking toe en later trekt een gebied met lichte regen van west naar oost over de regio. De verwachting is dat de meeste regen gaat vallen tussen 2 en 5 uur met een uitloop tot 6 uur. De wind waait uit het zuidwesten en is matig tot vrij krachtig over land en krachtig aan zee. Op de wadden wordt de wind hard, maar ja, daar zijn we niet, dus dat maakt niet uit. De temperatuur stijgt naar waarde omstreeks de 19 graden. Vanavond wordt het weer droog en geleidelijk klaart het op. En lokaal gaat er wat nevel en mist ontstaan en koelt het af naar zo'n kleine 13 graden. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. Dat was het weer. Nu het liedje van. Oh, wou ik zeggen. Ja. Nu liedje. Het liedje van de zeik. Op zie je hem zand. give to you. Ja. Het ja. gaat lekker vandaag. Het gaat goed, hè? Ja. Het ja, ja, ja, ja. gaat helemaal goed vandaag. Zo professioneel, hè? Ja, helemaal, helemaal geweldig gaat het. Goed, maar vertel. Dit was erg mooi. Ja? En uh, wie was het? Dit was uh, de vrouw van Miles. Dit was uh, Betty Davis. Oh. Ja. Het nummer heet You and I. Hou je mond, brooi. Ik ja. gaan nog even in de keuken zitten, Roy. Even ja. wachten. Ja. ja. We zijn hier met serieuze dingen bezig, ja? ja? Kom, kom zo. <laughs> ja, dat is in de geloof allemaal. Het loopt uh, als een trein vandaag, maar goed. Recht. Ik, hoop, ik hoop dat u er nog bent. Um, ja. In ieder geval. <lacht> <lacht> dit was. Uh, ja. Maar wie was het nou? Uh, de vrouw Beth, van Maas? Ja, Betty Davis. Davis. Oké. Okay. Ja. Nou, dat is een mooi liedje. Mooi, hè? Ja, prachtig. Maar we gaan nog wel even naar Roy luisteren. Tuurlijk. Ja, nog even. Ja, we horen wat er allemaal gebeurd is. Ja, dat komt er allemaal. Hier komt Roy weer. Als het goed gaat. Een clown? Nee. Een aap? Nee. Zo? Wat dan wel? Vertel. En eh. Ja, zo'n. Zo'n. Ja, gevaarlijk op grinses. Auw. Oké. Hé. Veel plezier om het spelen, hè? Doei doei! doei. Nou, je hoort het heel veel kinderemoties hier op het Vlemingstraat. Uh, en uh, hartstikke gezellig voor de kinderen natuurlijk. We gaan weer terug naar de studio. Nou, Roy, we zijn uh, ontzettend blij met je hoor. Met al deze leuke reportages. Echt waar. Ik vind landelijk, het een landelijk leuke dag. Waar uh, kinderen eigenlijk. Nou, opnacht, dat hebben we allemaal gehoord. Dus, uh, goed. Met een panna. Ja joh, rustig. Oké. Okay. <laughs> um, goed. Um, <laughs> dit was dat. Ik ga nu weer uh, iets anders doen. Ik ga nu. Even uh, live vertellen wat ik doe. Ik ga nu namelijk een snoertje ompluggen. Nou, vertel jij even. Uh, snoertje ompluggen. Ja, jij gaat het snoertje ompluggen. Ja, wat, wat ga ik dan doen? Moet ik een liedje opzetten? Of? Dat mag wat? je wel doen hoor. Heb je een leuk liedje? Ja, ik heb een uh, liedje. De... Ik heb een liedje speciaal voor Loesje. Oh, Loesje, hier nou, komt Loesje. jouw liedje. Oké. Okay. Nou, laten hoor horen dan. Ja, ik heb hem aangezet, toch? Ik hoor niks. Who let de dans uit. Who let de dans uit. Who let de dans uit. de dans uit. the de well, was uit. de dans uit. de dans uit. de And the girls respond to the call I hear a boom <laughs> and shout out Who let the dogs out? <laughs> Who let the dogs out? <laughs> Who let the dogs out? <laughs> Who let the dogs out? <laughs> I see the dance people at our ball Cause it's Billy really Bond, ghetto. get out back, get, Ruffy, back, Ruffy. Ruffy. get back, gruffy, boss gruffy Get back, you flee, invest in Montreal <laughs> I tell myself I'm not getting get angry hey yo, yeah. Two o girls calling them canine Hey-ya! Uh, But they tell me, hey man, it's up of the party fbi put a woman in front and a man behind ha, ha, I have a woman ha, shout ha. out Who let the dogs out? Ho -roh, ho -roh, ho -roh, ho -roh. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Is not in if we don't oh, have a doggy, hold up, yeah, hold up, hold up, hold up, hold up, Coffee. coffee Get back, you flee, invest in mongrel. Well, if I am a dog, the party is on. I gotta get my on my mind, hey, I'm yeah. gone. Do you see the rays oh, coming oh, from oh, my eye? Walking oh, through the bridge, the Digimon just breaking them down. Oh, me and my white socks, short, chilling, gassy, color, any oh, caliber, but oh, two, oh, I think oh, I knew that's why they call me big. Wie doet het nou? Wie doet wat nou? De hond had laten we willen. Ja, dat is de grote vraag. Ja, dat vraag ja, ik. Dus en dat, dat blijft de vraag. Dat blijft de vraag. Daarom blijft dat nummer ook zo spannend. Maar ja, ja. Hoe dit, nummer, dan? dit nummer heb ik dus gedraaid voor een van onze luisteraars. Maar jij denkt dat er alleen maar mensen luisteren naar ons programma. Maar dat is niet waar. Oh. Dit was een hondje, waar ik het voor... Nou, je hondje, zeg maar hond. Want die, die luistert dus echt naar ons programma. Is dat zo? Ja, en die reageert op mijn stem, heb ik gehoord. Oh. Dan gaat ze zo met de koppie, gaat ze zo in uh. het ronddraaien. Uh. Ja. Ja. Yeah. Zo, hier. Ja, dat uh. Uh, bij jou. Arr, arr, arr, als ze jouw stem horen. Maar yeah. als ze... Ja, nou. Oké. Okay. Wil je nog een nummer van me hebben? Nee. Oh. <laughs> Ik hoor niets. Nee, ik ook niet. Ik, ik, wacht even hoor. Het, ik, oh, het gaat allemaal zo lekker vandaag. Ja, maar ik kan hem toch ook aanzetten? Nee. God. Zelf doen, zelf doen. Ja, weel, Ruud wil alles zelf doen. Wat ik hier ook eigenlijk kom doen, ik weet het niet eens. Een Beetje een reservebankje. Als het bij hem niet werkt, mag ik het doen. Leuk. Ik heb hier het knopje voor mijn neus staan. Gaat die moeilijk doen. Ik kan toch zo dat dat, dat jingletje aanzetten Tuurlijk voor je. Tuurlijk kan je dat. Ja, nou. Dit is artiest in het licht. Nou ja, oh, jij bent toch erg hè? Nou, mag je, zet jij maar even. Jingle. Ja, laat mij nou dat jingletje. Komt hij op. Dames en heren, dan komt hier artiest in het licht. Zie je wel? Ik kan het. Artiest in het licht. na na na na na. na. Fantastisch gedaan, dolly. Goed, hè? Ja, je krijgt een 10. Plus. Dit is Rory Gallagher. En het is vandaag zijn overlijdensdag. Het was van uh, Rory Gallagher, dames en heren. En uh, ik ga u daar nog even iets over vertellen. Rory Gallagher is natuurlijk en uh, is geboren in uh, Shannon. op 2 maart 1948. En hij overleed op 14 juni 1995 in Londen. En hij was een Iers bluesgitarist en een, vooral ook een zanger. En uh, er zijn nog steeds heel veel mensen gek van hem. En uh, ik weet ook dat er zijn plaatsen zijn waar elk jaar nog... <tus> Uh, Rory Gallagher, tributes, eh, uh, worden gehaald. Rory Gallagher begon zijn carrière in uh, de vroege jaren 60 als gitarist met de Fontana Showband. En in de jaren 64, 65 speelde hij in de Impact Sound Showband. Later die Impact Sound. En tenslotte die Impact. In 1966 formeerde. Uh, hij Het power trio Taste met Eric uh, Kitteringham op bas en Norman Darmer, Damery op drums. 67 nam het trio wat damers op die in de jaren 70 op LP verschenen onder de titel Taste in the beginning. Nog hetzelfde jaar werden uh, John Wilson en Richard Charlie McCracken respectievelijk de nieuwe drummer en de nieuwe bassist van Taste en... Uh, met hen zou Gallagher drie jaar samenwerken. In deze periode leverde twee studioalbums op, Taste en On The Boards. De stortvloed van Bootlegs werd in die tijd uitgebracht. En om dit tegen te gaan, uh, bracht platenmaatschappij Polydor zelf live in Montreux uit. En la, uh, live at the Isle of Wight. Nou, Rory Gallagher zei het al toonaangevend... Blues, gitarist en uh, nou ja, we zijn nog steeds gek van hem. Roddy Gallagher dus vandaag zijn overlijdensdag. Dat is ook alweer 23 jaar geleden. Wat gaat de tijd toch ontzettend hard. Goed, uh, eens even kijken. Wat heb ik nu? Uh, helemaal niks. Of, uh, nee, ik heb helemaal niks. Heb jij nog wat leuks? Zoals? Ik heb een. Je een zat ik voor je. Oh, een leuk liedje. Ja, doe eens een leuk liedje gewoon. Doe ik is een leuk liedje? Ja, jij is een leuk liedje. Ja, laat ik eens aan de. Ja. Komt die? Ja. Hey. All the Costello go out As the neighborhood gets quiet Everything in heaven and earth is almost right But there's a wife who's wondering where a husband could be tonight And when the phone rang only once she took a dreadful fright Little things just seem to undermine a confidence in him He was late this time last week Who can she turn to when the chance of coincidence is not Cause the baby there's You're werkje van Elvis Costello. Gisteren hadden we hem ook al, hè. Leuk. Ach zo? Ja, we had hem gisteren oh. ook al. Samen met Bert Beckerack. Dus dat is ontzettend okay. leuk. Maar dat is wel mooi. Goed, wij gaan naar het internationaal van 1 uur, dames en heren. En, ehm... Um, we zien u straks weer terug met een leuk stukje kabag, hè? Oh, en, ja. en natuurlijk nog veel meer leuks. Mm. Tot zo. En we hopen dat de tweede uur iets gestroomlijnder loopt dan het eerste. Nee hoor, de mensen hebben er lol in. Oh? Thuis. Ik krijg allemaal berichtjes. Oh. Ja. Oh. We hoeven geen cabaret meer te draaien. Oh. Nee. Nou, doen we toch. De mensen liggen dubbel om ons tweeën. Ja. Oké. Okay. Tot zo. <laughs>